Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM, maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De inspectie voor de gezondheidszorg spant tuchtzaken aan tegen een gynaecoloog... en een verloskundige uit het Westvries gasthuis in Hoorn. Twee worden verantwoordelijk gehouden voor de dood van een pasgeboren baby in mei van dit jaar... Volgens onze inspectie waren de onderlinge verhoudingen tussen de arts en de verloskundige slecht. En hebben moeder en kind daardoor niet de juiste zorg gekregen. Ook de organisatie in het ziekenhuis schoot tekort staat in het inspectierapport. Hoewel bekend was dat de moeder al een moeizame eerste bevalling achter de rug had, werden afspraken erover bij haar tweede bevalling niet nagekomen ministerie van Volksgezondheid vraagt huisartsen zich te houden aan de afspraken over het inenten van kleine kinderen tegen Mexicaanse griep. Het ministerie krijgt signalen dat sommige huisartsen nu al kinderen van zes maanden tot vijf jaar vaccineren. Afgesproken is dat die groep pas over twee weken wordt ingeënt en wel door de GGD. Als huisartsen nu al volop kleine kinderen inenten bestaat het risico dat er te weinig vaccins zijn voor bijvoorbeeld ouderen en mensen met aandoeningen, zegt Volksgezondheid. Het ministerie wijst er verder op dat de risicogroepen van hun huisarts een vaccin van een andere fabrikant krijgen dan kleine kinderen later deze maand van de GGD. De Belastingdienst heeft sinds begin dit jaar bijna 13 miljoen euro binnengehaald aan naheffingen voor lease-rijders. Mensen met een lease-auto die privé niet meer dan 500 kilometer per jaar rijden, krijgen geen fiscale bijtelling. In veel gevallen rijden mensen veel meer dan ze opgeven. De Belastingdienst pakt misbruik van de regeling aan door auto's te controleren bij bijvoorbeeld meubelboulevards en sportcomplexen. Sinds het begin van de extra controles, drie jaar geleden, heeft de fiscus aan frauderende lease-rijders ruim 30 miljoen euro aan naheffingen opgelegd. Het weer, het is bewolkt en van tijd tot tijd kan het regenen, ook is er wat zon. Het wordt 9 graden, morgen, vrijdag en zaterdag opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.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 to live alone before I knew you. but I've seen your flag on the marble arch, and love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah. There was a time when you let me know What's really going on below But now you never show that to me, do ya? But remember when I moved in you And the holy dove was moving too And every breath we drew is hallelujah And it's not a cry that you hear at night It's not somebody who's seen the light It's a cold and it's a broken heart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 Wait in the water Wait in the water Children wait in the water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 Underdressed in white, waiting the world must be the children of the Israelite. Oh, God's gonna trouble the world. With the children that's coming through, God's gonna trouble the world.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 Met een kroontje op en uh, nou, van die lakschoentjes aan, van zo'n pofbroek die echte koningen ook uh, betaamt met zo'n zo staf uh, in mijn hand. En ik keek dus over de zaal heen en daar zaten al mijn uh, talenten en ja, uh, hofdames en iedereen zat daarbij. Uh, en nou weet ik, uh, weet ik wel meteen dat iedereen zo zijn eigen beeld uh, heeft, maar dan kunt u zich dat een beetje voorstellen.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 meer groeien. En het is dus heel belangrijk om naar zelfs, de... ja, ja, die gaat gewoon dood. Dus uh, belangrijk om naar de behoefte van dat talent juist te luisteren. En, en daar ook echt iedere dag mee in contact te zijn. Dat... Om jouw ja, boom te laten groeien. Om jezelf dus ook inderdaad uh, te laten groeien. Ja, en je mag ja. wat speelser zijn, blijkbaar. Ja, Richard. Dus. Ja, ja, nou, ja dat, Richard, ja, dat mag geval. je ja, tegen ja. hem zeggen. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Zeg maar gerust af en toe. Ja. Ja. Okay. Maar Richard of Starwatt-kaarten, het is een nieuwe ervaring. Ja. Ja. Als ik wat serieus word, gewoon. Uh, Dan, uh, ja, uh, ja.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 Ja, dat is uh, ook uh, wat een de hele boom kan je eigenlijk zien als een soort blauwdruk van de ziel. Yeah. I am what I i am what tha luaya adalah ku I am Watha Luwayat Allah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 Say goodbye. Summer is gone, our love will remain like all broken bicycles out in the rain. Motorcars, handlebars, bicycles for two broken hearts.